Ook de stikstofcrisis heeft gevolgen voor de verbouwing. De extra uitstoot moet gecompenseerd worden omdat er in de buurt van Den Haag natuurgebieden liggen. Onduidelijk is nog hoe dat gecompenseerd wordt. De protestmanifestatie van boeren in Den Haag is voorbij. Sommige boeren willen bij het Malieveld overnachten, maar de meeste zijn op weg naar huis. Het is erg druk op de wegen in en rondom Den Haag. Tijdens de manifestatie uit de boeren hun woede over het stikstofbeleid van de regering. De boeren werden toegesproken door actieleiders en politici. PVV-leider Geert Wilders hield de actievoerders voor of ze meer of minder stikstofregels willen. Verwijzend naar zijn omstreden uitspraak over Marokkanen waarvoor hij momenteel terecht staat. Het gerechtshof Den Haag heeft een 33-jarige man veroordeeld tot acht jaar cel en tbs... voor de moord op een krantenbezorgster in 2016 in Rotterdam. De verdachte heeft haar, terwijl ze de krantenwijk liep, verschillende keren met een mes gestoken. De 51-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen. Een 34-jarige Roemeen heeft vijf maanden cel gekregen... omdat hij op station Utrecht Centraal een reiziger van de trap duwde na een winkeldiefstal. De reiziger raakte daarbij zwaar gewond. Daarna sprong de Roemeen meteen een trein in. Hij kon pas vijf maanden later worden opgepakt in Frankrijk.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 Who's gonna she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 Hollenstraat en Nicholas Beestlaan. En gevelsteen is daar nog steeds te vinden in een hoekhuis? In een hoekhuis is er nog een gevelsteen te vinden. En, en er is nog een gevelsteen voor het tweede gedeelte. En dat zit dan op de hoek van de Verlendeweg. En de andere gevelsteen is later met de renovatie aangebracht. Toch, als je terugkijkt naar die tijd. Er worden woningen gebouwd als eerste actie van de EMM.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 geleden even Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd.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 Een tuintje zag en hoe echt hij loopt te genieten op zijn alle dag. Met zijn pijp die rook als een schoorsteen hij het geheel. Dat is voordelig, van anders rook hij mijn gordijnen veel.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 was goed bij dit programma, Jan. Juist. Waar ben ik blij trouwens gehouden. dat jij achter de knoppen zit. Want alles gaat helemaal onder controle. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Dit was Jan Kolda, luisteraars. En wij zitten hier te praten met uh, Jaap Kerkman, aanzoon... over uh, de geschiedenis van de woningbouwvereniging EMM. En in het vorige, vorige blokje stopten wij bij de naam noemen van meneer Van Dijk. Toen woonachtig op de hoek van Nijdenburg, Tommelstraat. Nee, waar woonde u dan?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 Na de oorlog hebben die daar weer gebruik van gemaakt. Dat er contact was, want namelijk ook uh, mensen in de politiek en zo, die, uh, en dat is ook mijn vader, die werden natuurlijk al gauw afgeserveerd afges uh, door de Duitsers in de bezettingstijd uh, naar, uh, naar buiten. Elk, ook de gemeenteraadsleden werden afgeserveerd. Alleen een paar wethouders zijn nog gebleven.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 Jezelf te baas.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 Ik Maaltijd, gooi je maar op tafel. Nou, die jongen gooit de bienen op tafel. En uh, zo is dat. Leuk hè? Nou, uh, maar ik heb hem een lange tijd meegemaakt in de gemeenteraad. Hij, uh, ik heb hem eigenlijk nooit zien lachen, hij keek altijd stuur, dwars, nuchter voor zich uit. Ja, nou, zo'n man was dat. Een nuchter man. En uh, hij laat niet, uh, in, officieel laat hij niet zien.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 Toen werd het uitgebreid, uh, de, de, de, de, de aantal personeel wat er kwam. En toen is er een... een, een in, tussen, tussen de Helmenstraat en de Beekmanplein is er een paar uh, werkplaatsjes gemaakt. Voor een schilder en voor een uh, timmerloods. En uh, toen had ik personeel...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 She's all good. She's all Ik voel me hier niet uit. Gaan we die tafel op de rug. En pak die eerst die vrede. Het ging me echt niet voor die wiet. Gespaard. Nog nooit heb ik zo veel Ik heb aan iedereen het laf. Ik zoek gewoon een ander vak. Als ik ga in de BV, dan heb ik help voor het café. Ik wil weer naar huis. Ik voel me hier niet thuis. Hang me die daar op m'n rug En vang die eerste trein terug Ik ben het beu, ben het zat Ik heb genoeg van deze stad Het is een trotsel, het is een troep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 Maar ik moet zeggen, uh, zijn grootste natuurlijk uh, steun was uh, meneer Bosman. Hè? De secretaris. De secretaris uh, Bosman van de gemeente, die later voorzitter werd. La daarna hebben we er ook voorzitters gekregen die uh, na een paar jaar zwijg waren. Zwijg maar, zwijg maar. Oké. Okay. <laughs> Toch, als ik uh, de gevoelens uh, vertolk van de luisteraars, het heet nu uh, de kei...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 Verantwoordelijk voor de techniek. Jan, het ging geweldig. Dankjewel. Ik bedank Koor Draaien voor het samenstellen van de muziek. Het is ongelooflijk, Koor, dat je weer al deze muziek zo bij elkaar hebt gekregen. Dank, dank voor al je medewerking. Dit was het programma. Zie je van als Zandvoort. Wij wensen u een zeer fijn weekend.